Ik heb het chocolade. Je Meneer, zeg maar doe, maar. doe maar, Ik weet niet wie. Die heb ik niet teruggelegd. Maar doe we wat al leert hier. Mag ik voor u één uh, vanille ja, een negen over een rijtje? Zeg maar wat je wil hebben. Zeg maar. Ik wil vanille uh, voor jou, voor mij chocola, voor jou drie. Chocola. chocola, voor jou? Vanille. vanille. Vanille. Twee vanille twee chocola. Oh, ik paar, ik ja toch? Dat is wel makkelijk. Heel makkelijk. Enie. Zo is wijn. Ik dacht, ik het. Ik dacht, mijn neus die moet Binnen uit de buiten. Wat wil je? Chocolade, vanille. Geen blauwe, geen blauwe ijs, mama. Geen blauwe, Wat wil je? Ja, ik. Vanille. Vanille. Deze eten. Chocolade met. Ja. Peper en peper. Ik Even die chocolade. Chocolade. Witte? Oké, okay, vanille. Twee euro, ja, mevrouw, dat ken ik heel erg aan. Hè? Ja, twee Want, euro uh, hier, vanille. vanille. Eén vanille van deze jongen, ja. die betaal ik ook. Oh, Oké, okay, dankjewel. Ja, dankjewel. Okay. Dat is geen probleem. Finale. Ah! Ja, was je net 50 euro? Ja, ik heb 50 euro, daarom. Ja, heb... Ga je elke dag doen. <laughs> ik <laughs> weet die niet wie er aan de beurt is, dus jij. Zeg maar. Oké, okay. dat is heel lekker. Zit je ja.